Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook homo's mogen bloedplasma gaan doneren. Tot nu toe mocht dat niet. Volgens bloedbank Sanquin hebben mannen na seks met een andere man... een veel hoger risico op infecties die via het bloed kunnen worden doorgegeven. Maar volgens de bloedbank is het nu veilig om bloedplasma van homo's te gebruiken. Door allerlei nieuwe technieken kan het beter worden schoongemaakt. Er is veel vraag naar bloedplasma, komt vooral door corona. Gewoon bloed mogen homo's trouwens nog niet doneren. Het UWV denkt dat ze druk gaan krijgen. Vanaf vandaag kunnen werkgevers voor de derde keer loonsteun aanvragen... wanneer het door corona niet goed gaat met hun bedrijf. Het UWV verwacht dat ze flink wat belletjes gaan krijgen. Studenten staan op dit moment boete roepen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze voeren actie tegen huisbazen die te veel vragen voor hun kamer. En dat doen ze in een koeienpak. Omdat studenten stelselmatig uitgemolken worden door hun huisjesmelkers. Die huizenmelkers die vragen veel meer huur voor een kamer dan dat ze eigenlijk mogen vragen. Uh, en daarom willen we ook dat ze beboet kunnen worden. Er is voor iedere kamer een maximumprijs. Die wordt bepaald via een puntensysteem. Elk onderdeel van een huis, zoals de oppervlakte en het sanitair, krijgt punten. Hoe meer punten, hoe hoger de prijs. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat 8 op de 10 studenten toch te veel betaalt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. SpaceX heeft voor de tweede keer een bemande raket gelanceerd naar ruimtestation ISS. Aan boord zitten drie Amerikanen en een Japanner die morgenochtend onze tijd moeten aankomen. Het is voor het eerst dat er vier mensen tegelijk naar het ruimtestation gaan. En wat gaan ze daar dan doen? Nou, allerlei experimentjes. Zo worden er onderdelen van een nieuw ruimtepak getest en gaan ze proberen radijsjes te kweken in de ruimte. Het weer, bewolkt, toevallig ook wat buien. Vanmiddag laat de zon zich vaker zien. Het is een graadje of twaalf vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files op de A9 richting Amstelveen voor het Rotterpolderplein. 6 kilometer na een aanrijding, vertraging is van half uur. Gevolg is er ook een file op de A22 richting Velsen voor knooppunt Velzen 5 kilometer. En op de N203 richting Amsterdam bij Dijk, 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Pas, you know I love you si je, je suis l'ami le bon copain Celui qui comprend tout You know I love you si Mais souvent En tu je tu sais je We gaan uh, naar het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort, wat nu eigenlijk Goedemiddag Zandvoort is geworden. En wij gaan in het tweede uur praten met uh, Gilles Kok, die is uh, secretaris van de KNRM. Daarna praten wij met Allard Kalf, die staat nu op het circuit. En als uh, afsluiter praten wij met Christel Veerman, die uh, erg druk is met uh, Liefs uit Zandvoort. Als het goed is, kunnen wij nu al praten met uh, Gilles Kok. Gilles, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag Ben. Uh, je zit erg ver weg. Zit je in de loods? Hey, ik ben in het boothuis inderdaad. En ik heb uh, een uh, collega bij me. Dat Ben, ik met Aldo Muller. Goedemiddag. Hé, hey, um, uh, je, je bent een beetje zachtjes. Kan je wat, uh, wat dichter bij je telefoontje komen te staan? Ja, dan gaan we het zo doen, Ben. Ja, want wat? ik heb niet gehoord wie je bij hebt. Ah, oké. Okay. Uh, ik ben hier samen met Aldo Muller. Oh, Aldo Muller. Ja, die ken ik wel. Aldo Muller is uh, van de PR, heb ik begrepen. Klopt, voor onze werving. Ja, die uh, 196 e verjaardag hè? is natuurlijk een beetje een, een, een, een getal. Uh, gaan jullie daar wat mee doen nog? Nou, we zouden het heel graag willen, Ben, Maar uh, uh, de, de, ja, er zijn nogal veel dingen die niet mogelijk zijn in deze tijden. Uh, wij, uh, wij proberen altijd op de verjaardag van de KNRM, op 11 november... onze trouwe donateurs uit te nodigen... En dat zijn dan de mensen die al uh, 40, 50 of nog langer uh, uh, jaren donateur zijn. Uh, die nodigen dan altijd graag uit op het boothuis en uh, uh, maken kennis met de bemanning. En uh, bij uh, het juiste weer uh, mogen ze ook even mee de boot op, het water op. Maar dat is uh, voor dit jaar helaas niet, uh, niet gelukt. Uh, we hadden eerder, uh, zeg maar na de zomer, nog even het plan om de mensen thuis te gaan opzoeken... Uh, maar ja, ook dat is uh, vanwege alle uh, aangescherpte maatregelen uh, niet verstandig geleken. Dus we hebben eigenlijk heel weinig kunnen doen rondom onze verjaardag. En zeker uh, naar onze trouwe donateurs. Ze hebben nu uh, het, uh, het waarderingspeeltje wat ze daarbij krijgen uh, thuisgestuurd gekregen. Nou, dus, dus er gebeurt wel wat? Ja, ja, ja. maar goed, lang niet uh, wat we heel graag uh, hadden willen doen. Dat is namelijk in contact komen met ze. Want uh, ja, de, de, de renners aan de wal, zoals we ze noemen zijn voor ons uh, net zo belangrijk als de redders uh, op zee zelf. Ja, die, uh, die redders aan de wal, hè, dat is een hele grote groep. Hebben jullie een hele grote groep uh, 40, 50-jarige uh, uh, donateurs... die al zo lang donateur zijn? Uh, ja, in de landen uh, zijn die er wel. Uh, voor seizoen Zandvoort wordt altijd gekeken naar de regio. Want er zijn ook uh, verrassend veel mensen donateurs... die niet aan de kust wonen, maar wel bijvoorbeeld een bootje hebben. Uh, dus mensen uit Haarlem in de omgeving... Uh, hoofddorp, en die, uh, die worden ook uh, dan in onze uh, taljongen ingedeeld. En uh, wij hebben gemiddeld per jaar zo'n beetje tussen de 10 en de 20 uh, trouwe donateurs, die dus een uh, jubileumjaar uh, donateur zijn. Dus 40, 50 of 60 jaar. Ze zijn er best wel wat. Ja, zeker. Um... <kwijls> het is mooi, Jullie... want het zijn vaak natuurlijk de mensen die al een beetje op leeftijd zijn. Ja. En uh, die, uh, die hebben ook uh, hele mooie levenservaringen met ons te delen. En uh, uh, vaak het verhaal uh, met de reden waarom ze donateur worden... Uh, ja, is voor ons ook heel mooi om te horen. De, de, de reden waarom je donateur wordt... Uh, die, die kan je eigenlijk wel lezen in het, uh, in het blad wat de KNRM uitgeeft. Maar een heleboel mensen hebben dat blad natuurlijk niet. Hoe, hoe kom je aan, aan, aan jonge leden? Wat ik die aan Aldo even laten antwoorden? Ja, ja. ja, dus, dus, de dus... even over. <laughs> Geef hem even door. Dat is een beetje de handvraag hebben. Hoe kom je aan jonge leden? Daar gaan ja. we natuurlijk dag en nacht mee bezig zijn. Om die te werpen. In alle eerlijkheid... Wat we nu zien is mond-op-mond -mond reclame binnen het dorp nog steeds de beste manier. Mensen die enthousiast zijn om, om bij te dragen aan de, aan de KNRM. Daarnaast proberen we natuurlijk een tal van publicaties te doen. Zo staan we natuurlijk heel regelmatig in de Zandvoortse krant. Um, um, maar goed... Um, als je het specifiek hebt over jonge leden, dan, dan gaat het met name mond op mond. Ja, heb je ook uh, wel eens reacties, uh, zoals van de zomer. En jullie hebben een heel druk jaar gehad. Uh, de, de, de boot ging eruit als het hartstikke druk was op het strand. Dat, dat mensen ja. dan ook vragen van joh, wat, wat ben je aan het doen en uh, kan ik daar wat mee? Dat klopt. Wij hebben ook uh, op onze se uh, hebben wij uh, van Tiki hebben wij daar de QR-code zitten. Mm -hmm. En wat we gezien hebben we ook deze zomer, eigenlijk voor het eerst, is dat redelijk veel mensen daar gebruik van hebben gemaakt. Die kunnen dus uh, via de QR-code op uh, de Seatrack uh, een donatie doen. En dat is eigenlijk dit jaar voor het eerst dat dat echt een vlucht heeft genomen. Misschien ook vanwege de drukte inderdaad van de zomer. Dus dat, dat, gaat, uh, dat gaat zo werken. Dan zien de mensen toch dat het uh, zin heeft om, om daar wat mee te doen. Ja, die zien wat er gebeurt. Hè. En Die worden dan getriggerd om, uh, om bij te dragen op de een of andere manier. En het is niet alleen uh, de boten die daar aan rol in speelt... maar natuurlijk ook onze truck die... ...van de zomer heel druk is geweest met uh, vermiste kinderen. En daar speelden natuurlijk veel emoties een rol... ...dus ja. dat, uh, dat, uh, in die zin draagt dat ook bij. Ja, dat, uh, dat hebben we zeker gedaan... ...omdat uh, de KNRM uh, met de boot en de truck... ...in het drukste van de dag uh, bezig was op het strand. Ja, dat was echt ongelooflijk in de hitte. Als je de mannen zag... Uh, ...die nat van het zweet uh, met de truck net omhoog kwamen... Mm -hmm. ...en dan kwam de volgende... Alarmering alweer, en dan konden ze gewoon rechtsomkeerd konden ze weer het stand op door de mensenmassa's heen. Dat was echt uh... enorm zwaar. Als je dat nou zo ziet: hè, uh, je doet een actie en uh, mensen komen terug, er volgt weer een actie. Kan, kan je dan uh, de bemanning wisselen? Ja, in principe, uh, nou ja, dat, dat verschilt van dag tot dag, hè, wat, wat beschikbaar is aan bemanning. Maar dat wordt natuurlijk wel getracht inderdaad, om daar een uh, plaats te laten vinden. Ja. Er zijn dus meer bemanningsleden dan dat er echt op de boot gaan, gelukkig. Dat geldt natuurlijk nu ook met de coronamaatregelen, dat uh, mochten er een aantal bemanningsleden ziek worden, dat de boot gewoon uh, uit kan varen. Ondanks uh, deze uh, tijd heb je dus een voldoende bezetting. Ja. We dus ook bemanningsleden strikt gescheiden wat dat betreft... zodat er altijd een bemanning uh, beschikbaar is. Ja. Ah, oké. Okay. Dus je, je, je houdt gewoon de bemanning uh, achter... voor de echte noodgevallen die... die, die, die dat je twee bemanningen op zijn minst kan leveren. Precies, precies. Zo werkt dat. Ik uh, werd erop geattenteerd dat jullie nog, uh, nog veel meer reclame uh, hebben gemaakt... Op, uh, op de televisie zelfs bij nachtdieren. Heb je het zelf gezien, Ben? Ik heb het zelf gezien. Ja. En ik vond het ook heel leuk. ja. Uh, Mocht dat zomaar? Uh, nou ja, uh, daar zijn de meningen over verdeeld uiteindelijk. Uh, uh, daar, daar is contact over geweest. En uh, wij vinden het vanuit het station een, een, een mooie promotie voor, uh, voor de KNRM in Zandvoort. Nou, ik vond het eigenlijk een, een, inderdaad dat die uh, een promotie voor de KNRM in Zandvoort... maar ook eigenlijk ook wel uh, KNRM in het algemeen. Want het is natuurlijk een uitzending die, uh, die landelijk bekeken wordt. Daar heb je helemaal gelijk in. Ah, dus jullie zijn er wel blij mee? Wij zijn er blij mee, ja zeker. <laughs> ja. Ik hoor hier het enige reserves ten opzichte van uh, IJmuiden. Nou ja, nee, dat, dat is, uh, dat, uh, kijk, IJmuiden is natuurlijk het hoofdkantoor voor de, voor de luisteraars. En uh, die, die zitten daar wat formeler in van waar, waar je wel of niet uh, aan deel kan nemen. En die uh, hebben een ander beeld uh, uh, misschien voor de nationale ja. uitstraling, wat jij net zei. Oké, okay, nou het, het was voor Zandvoort, ik vond het een hele mooie uh, film, ook informatief en wat er ook, uh, wat er ook was. Dus mochten mensen dat nog een keer willen zien, dan uh, gaan naar Uitzending Gemist en Nachtdieren, dan kom je er vanzelf. Aldo? Dat is een dynamische uitzending in ieder geval hè? Ja, een hele leuke uitzending. Ja. Ja. Uh, Aldo, uh, kijk het naar volgend jaar en uh, naar, naar wat jullie nog willen. Zijn er nieuwtjes? Nou ja, wat we nu eerst willen is dat, dat, we, dat we teruggaan naar een gewone situatie. Dat is eigenlijk waar we naar snakken. En dat we in ieder geval ook de mensen die we onvoldoende aandacht hebben kunnen geven, zoals bijvoorbeeld die trouwe donateurs, dat we die alsnog kunnen, kunnen uitnodigen. Mm -hmm. De eerste grote bijeenkomst zou de, de, de, de reddingbootdag zijn. Misschien in mei. Ja, en daar zien we natuurlijk graag iedereen terug. Hey, um... Nu je met deze tijd zit. Hè? Er moet constant onderhoud gepleegd worden. Er moet opgeleid worden. Hoe is dat in de loods op de maandagavond? Nou ja, Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Daar worden mensen ook gescheiden gehouden. Dus daar worden teams samengesteld die dat doen. Ook weer met het oog op het voorkomen van besmetting onderling. Eventueel. Het nou, is een, een, een drukke, een moeilijke tijd voor de KNR. Hè? Maar uh, met alle vrijwilligers die hebben er nog steeds allemaal zin in. Ja, zeker. Gelukkig wel. Het is natuurlijk lastig, hè, want het sociale aspect uh, is duidelijk minder. Wat voor ja. ons natuurlijk ook belangrijk is. En, uh, dus in die zin zijn het bijzondere tijden. Mooi. Nou, dan uh, moet ik jullie nog steeds feliciteren met, uh, met de verjaardag. Ja, dankjewel. Uh, je, je bent in de bootloods Wordt er geoefend op het ogenblik? Nee, nee. Uh, Toevallig een dag uh, dat er helemaal niets uh, gebeurt. Is hij doodstil. Oh, nou dan... Ja. Uh, zou ik zeggen, doe gillig te groeten en uh, bedankt voor jullie uh, uitgebreide commentaar. En we spreken elkaar, uh, denk ik, in mei nog wel een keer. Ja, zeker. Daar hoop ik op. Oké, okay. okay, dankjewel. Bedankt. Ja. Er wordt wederom een boek uitgebracht in de racerij. Uh, eerst was Jan Lammers en nu is het aan de beurt aan Allard Kalf. Allard, goedemiddag. Goedemiddag jongens. Ja, uh, Je staat Kalf, op het circuit, heb ik wel. begrepen? Ik sta op het circuit, ik sta in de TC-loos. <laughs> ja, je bent uh, uh, eigenlijk uh, vast verbonden aan het circuit. Maar ik wil eerst even terug, want er wordt een biografie over je geschreven. Zeker, die is er al. Um, ja. Je bent toch hartstikke jong, waarom moet er nou een biografie komen? Ja, het is ook niet zozeer... Ja, het is wel leuk. Ik zag van de week zelfs ergens uh, het woord memoires voorbij komen. <lacht> en, uh, en, uh, en biografie, ja, ik weet het niet vanaf welke leeftijd je een biografie mag uh, schrijven. Maar uh, het, is, het is ook eigenlijk een, uh, ja, een boek. Het gaat over mijn leven. Het is wat ik allemaal heb meegemaakt. En uh, ja, het dat, dat, uh, werd tijd om het eens op te schrijven. Ja, het is, het is, het is, het is, eigenlijk is het een, een, een wilde jongensverhaal aan het worden. Van een, een jongetje wat uit Beverwijk komt. En dan uh, uh, eigenlijk een stukje overslaat. Hè? Uh, je hoort iedereen over karten. En daar uh, dat doe jij niet aan. Je bent gelijk de racerij in gewandeld. En daar begint het verhaal een beetje. Ja, dat, uh, nou ja het begint eigenlijk met de, met de rijlist van mijn vader. Maar karten sowieso uh, in die tijd, dat was een sport op zich. Hè? Als je, ging, uh, je ging karten, maar het was niet zozeer... Uh, uh, er gingen wel mensen van een kart naar een, naar een raceauto. Maar het was niet zoals dat het tegenwoordig is. Dat iedereen eerst gaat karten voordat ze gaan racen. Hoewel dat ook weer minder wordt, maar dat is een ander verhaal. Maar waarom is die, die, die, die house eigenlijk gekomen dat het allemaal uit de kartsport kwam? Uh, is, is dat soort... Ja, er is, er is een hele generatie. Uh, waar eigenlijk Max de laatste van is. Die, uh, die uh, uh, vanuit de kart, hè. Senna, die kwam vanuit de kart. En dan was het van nou, als je dus wil racen, dan moet je eerst karten. Ja. Maar het, het, het probleem is natuurlijk wel, zeker in de Formule 1, dat er is nog nooit een, een wereldkampioen karten, wereldkampioen Formule 1 geworden. Dus het is ook allemaal wat overschat, zullen we maar zeggen. Ja, die, uh, als je nu naar de Formule 1 kijkt, en dat doe jij uh, zeker, dan zie je uh, een, een A-team en een B-team. En het B-team heeft een gigantische opleidingsschool. Dus eigenlijk is dat voertuig niet meer nodig. Nou, je moet gewoon uh, hè, op een ogenblik in een raceauto zitten, de goede leeftijd hebben en vooral uh, de wordt verteld of je, of je goed genoeg bent. Hè? Ja, dat is duidelijk. Uh, jij uh, bent gaan racen in de tijd dat het allemaal uh, wat losser was, staat er ook in het boek. Hè? Uh, je kon met, met iedereen dollen en doen. Uh, je hebt dat ook zien veranderen. Wat, wat, wat was voor jou het leukste in de tijd dat je nog kon dollen met, uh, met coureurs? Nou, ik denk dat dat in het algemeen, wat, wat als je uh, en, uh, ik heb dan de autosport meegemaakt, maar ik denk dat, dat de, de voetbalverslaggevers uit die tijd uh, dezelfde verhalen hebben over, over uh, grote internationale toernooien. Je was, je was natuurlijk veel meer op elkaar aangewezen. Hè? Ik bedoel, er was geen tijd dat je uh, de telefoon pakte en meteen, uh, meteen met de hele wereld contact had, want je had gewoon... Uh, je had gewoon, uh, uh, ja, de wereld, de wereld die je zag was de wereld die belangrijk was. Mm -hmm. en, en, en je was met z'n allen, uh, ja, je ging met z'n allen gezellig uh, de wereld veroveren. Maar, maar, maar dat was ook, het was ook met z'n allen, want er was geen Instagram en er was geen Facebook. En hey, je moest, je moest uh, of je nou Formule 1 reed of, uh, of, of Formule Ford reed, uh, s'avonds stond er iemand een persberichtje te typen en dat werd uh, uh, no, ja, uh, gekopieerd. En, en dat werd hè? dat, dat de, de, de fax was net een opkomst. Ik heb de, ik heb de telex nog meegemaakt. Dus, dus, maar het feit, het feit dat, je, dat je minder makkelijk in, in contact met de buitenwereld uh, uh, staat... zorgt automatisch voor een meer samenhorigheid. Dat heb je nu nog in, een, uh, in, in, in Dakar. Hè? Dat, is, dat is heel erg nog zo. Daar, daar ben je met z'n allen uh, onderweg. En de buitenwereld doet er eigenlijk niet toe. Nee, dat is natuurlijk een, een, een uh, heel groot uh, verschil. Hè. Uh, nou, dan ga ik even naar de moderne tijd. En dan kijk ik naar de Formule 1 en dan kijk ik naar Dakar. Dat is natuurlijk echt een wereld van verschil in, in, uh, in, in techniek uitvoeren. En, en, en wat er gebeurt met rijders. Want daar zit je dus echt midden in, uh, in, in the middle of nowhere. En dan moet ja. het toch gebeuren. Ja, maar daarom vind ik het misschien ook wel zo leuk. Want het is, dat herinnert mij aan vroeger. Maar uh, het is... Kijk, de, de, de basis van autosport is dat je begint... Je probeert zo snel mogelijk terug te zijn. Ja. En, en, en in Dakar kom je problemen tegen. In Le Mans andere problemen. Op Indi ook weer andere problemen. En in de Formule 1 heb je weer andere problemen. Maar de essentie blijft... Dat je in zo kort mogelijke tijd... Een afstand probeert af te leggen. Mm -hmm. en, en, uh, maar het zijn, het zijn natuurlijk de verhalen eromheen. Hè? Een Dakar rally... Die, die maakt uh, zijn eigen verhaal. Hè? Le Mans maakt zijn eigen verhaal. En om midden in die verhalen te staan, ja, dat is wat nog steeds heel erg leuk is. Ja, om, uh, om over verhalen te praten. Uh, Jij ja. was commentator bij uh, Indianapolis met Ari Luijendijk. En uh, die heeft ja. toen maar eens gezegd: van... Uh, goh Allard, ga eens een keer racen? Nee, nee, nee, nee. Toen ik, toen ik daar Ari in die reed, toen. Uh, toen was, het, uh, toen, was ik, uh, toen was ik al vol aan het racen. Toen was ik al bijna in de nadagen van mijn carrière. Bijna. Maar, maar dat... Uh, Arie Ari is natuurlijk wel iemand die als een, een soort rode draad... door, uh, door uh, mijn racecarrière gaat. Hij was mijn allereerste raceinstructeur op het circuit. En dat was allemaal en, in, en, in Nederland nog, toch? Hè? In Zandvoort? Ja, ja, ja, dat was gewoon op Zandvoort. Hè. Dat was gewoon, uh, toen had je nog een, uh, maar één tunneltje. Want de tweede tunnelbuis ging naar een binnenterrein... En, uh, en de andere tunnelbuis ging naar het paddock. En daar moest je doorheen. En er stond er ook nog zo'n gebouwtje wat uh, inmiddels weg is. En ja, dat was lang geleden. Hè? Maar Arie was toen mijn eerste instructeur. En, en, en, en, en, en Arie was uh, de, de man die, die in die 500 won. Toen ik voor het eerst een groot live evenement ging doen. Uh, en ik heb ze laatst in die meegemaakt. En ik heb bij hem thuis gewoond in Amerika. Dus Arie is van een redelijke rode draad. Maar ze ook, hè, Jan Lammers, hè, de... de, de Jan, die ik als, als klein jongetje stond aan te moedigen, dat hij dat race met allerlei auto's, van, van simkaartjes tot, tot Formule 1 auto's. En uiteindelijk race ik voor hem, uh, hij heeft mijn, mijn contract niet verlengd en is nog steeds een van mijn beste vrienden. Dus, dus Jan en Ari die zijn uh, redelijk, redelijk uh, in mijn leven aanwezig, ja. Ja, nou... in mijn raceleven. Uh, dat, dat wonen bij, uh, bij Adi thuis uh, in, in, uh, in Amerika, uh, was dat voor werk of was dat omdat je uh, bij hem was? Ja, dat, staat in, dat staat in mijn boek, hè. <laughs> dan moet je het lezen. Ja, ja het dat weet lezen, ik, maar ik, ik wil voor de luisteraars toch ook nog wat horen. Ik was op een ogenblik uh, ging ik naar Amerika, want ik, ging, ik, ik had het hier al gehad. En, uh, en uh, ja, toen zat ik daar en toen ging ik van alles niet door wat ik daar zou gaan doen. En uh, ja, de Arie junior uh, woonde in een appartement. En er was nog een slaapkamer over. En dan zijn we daar maar gaan wonen. Ja, maar het, uh, het Amerika-avontuur Jij... is, uh, is een beetje mislukt. Ja, mislukt. Nee, het is niet mislukt. Kijk, wat ik zou had willen doen, dat, uh, dat, is, dat is niet mm -hmm. gebeurd. Mm -hmm. maar, maar ik kan niet zeggen dat het mislukt is. Want nee. ik heb er ook weer heel veel contacten op gedaan. En, en, en, en, en, en mensen tegengekomen die... Ook al lang niet gezien had, dus het dus was een mooie mix van nieuwe mensen en, en, en, en, en mensen die je, uh, die je al jaren kent. En, en uh, ik, ik had het niet willen missen. Nee, nou het is uh, over tegenkomen gesproken. Vroeger kwam ik je nog wel eens tegen in het dorp, maar we zien je maar weinig. Ja, ik kom me aangelegen, als ik in zandvoet, dan ga ik of bij Molly en Co eten, of bij La Fontanella eten. Of ik ben op het circuit. Maar veel andere dingen doe ik er niet meer. Nee, nee. Nou ja, het is wel een gemis. We, we, we spraken elkaar wel eens kort en dan ging jij weer je dingetje doen en ik ook. Dus ja. uh, dat, uh, dat was toch wat anders. Hey, um, ja, dat, dat, dat, uh, ik, ik heb hier uh, ik heb 20 jaar in Zandvoort gewoond. Ja, daarom. Dus ik, uh, ik ben een halve Zandvoorter, nee, maar, maar dat is kijk, en het is een fantastisch dorp om te wonen. Alleen uh, soms uh, dan uh, ja, gaan dingen anders dan dat je dacht. Hè? En, uh, en voor mij een hele simpele reden hoor. Ik bedoel, ik, uh, ik vond het op een ogenblik uh, toen mijn moeder, mijn moeder is 81 en die, die, uh, die heeft een beetje hulp nodig. Dus het is het handig als je wat dichter in de buurt woont. Hè? Dus uh, naast coureur ben je ook mantelzorger? Ja, dat, dat hoort erbij. Hè? Ze <laughs> ja. heeft lang genoeg voor mij. Hey, mijn ouders, uh, ja, mijn vader leeft niet meer, maar mijn, mijn moeder heeft lang genoeg voor mij gezorgd en, problemen, en, uh, en zorgen gehad. Dan uh, dat, uh, dat, dat, dat mag je ook wel wat terugdoen, toch? Ja, natuurlijk. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Um, om, om mensen te enthousiasmeren voor jouw boek. Hè, uh, heb je een leuke anekdote uit het boek? Jezus. Nee, jij. Uh, ja, nee. Ja, nou, dan, dan vraag je me wat. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik... Uh, ik, heb het, ik heb het helemaal voor moeten lezen. Want het is dan ook als e-boek. Ja. En, uh, en, uh, uh, of als luisterboek. Dus, dus ik denk van uh, toen ik het helemaal zat te lezen, dacht ik ja, ik, ik vind eigenlijk alles wel heel <lacht> heb Ik heb een, een heel leuk leven gehad. En, en, en alle verhalen die erin staan, die, uh, die staan op zich. Hè? Die, uh, die, uh, uh, mijn uh, rijk het stomme is, ik heb, ik heb misschien nog wel, wel, wel, wel verhalen voor nog een boek, want ik zit vanochtend ineens te en bedenken. Een, een, een, een anekdote die dan niet in het, uh, in het, uh, uh, in het boek staat is: dus wat hadden jullie ooit een demonstratie uh, van het Williams Formula 1 team. Die kwamen hier rijden. Met, nou, toen, hadden we de, toen waren er volgens mij net twee pitboxen, nieuwe pitboxen klaar. En toen kwam uh, het Williams Formula 1 team kwam, uh, rijden. En uh, de testrijder was uh, Jean-Christophe Bouillon, een Fransman. En om, uh, om half acht s ochtends werd er ineens uh, ging de telefoon, werd er aangebeld. En uh, was het paniek. Want uh, Jean-Christophe was... Uh, zijn race schoenen vergeten. En uh, of die de mijne even kon lenen. Ik zeg ja, maar ik heb wel alleen rode. Dus uh, als hij foto's <lacht> bekijkt van die dag. dan heeft hij ook alleen rode schoenen aan als enige. En ze waren van mij. Dus uh, <lacht> hè, en, ja, dat, dat, dat, dat zijn van die dingen. Dat, dan moet ik dan weer lachen. Want zo'n team ja, gaat er niet naartoe. Alles is goed geregeld. En dan vergeten ze de schoenen van die jongen die in de auto moet zitten. Uh, en, en, en, en vervolgens uh, komen ze die bij mij even lenen. Ja, maar dat kan alleen als je de mensen goed kent. Hè? Ja, daarom. Maar dat zal je. Uh, dat wordt natuurlijk steeds minder. Uh, hoewel jij uh, ongeveer heel de wereld van, van de racerij kent. en uh, Zeker nu je uh, weer op het circuit bent. Uh, als je om je heen kijkt, hè? Ja. Uh, de verbouwing van het circuit, uh, wat doet je dat? Nou, ik vind de verbouwing van het circuit uh, op zich is, uh, is, is, is heel apart. Omdat je eigenlijk. Uh, 99 van de 100 circuits die verbouwd worden worden er niet beter op en op een of andere manier uh, hebben ze hier op Zandvoort uh, een, een, een manier gevonden en uh, daar moeten de credits ook richting uh, uh, Nico de Luttekuijs gaan die hebben een aantal dingen bedacht uh, en Erik Weijers natuurlijk niet te vergeten uh, mm -hmm. mijn, mijn grote vriend uh, om hier uh, de baan te veranderen ...ook veiliger te maken... ...maar de ziel van Zandvoort... Uh, ...is absoluut niet verloren gegaan. Want het is nog steeds... ...een van de mooiste banen op te rijden... ...in de hele wereld. En, en, en uh, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen... ...bijvoorbeeld als je kijkt naar... naar, naar ...de Arie-Luijndijk-bocht, het bosuit. Mm -hmm. uh, ik heb het oude bosuit meegemaakt... ...wat een waanzinnige bocht was. Uh, het nieuwe bosuit heb ik meegemaakt... ...wat ook een waanzinnige bocht was. En daar hebben ze nu zo'n kombocht van gemaakt... En dan kan ik heel makkelijk zeggen... ja, het is met twee vingers in een neus vol gas. Maar als je er eenmaal rijdt... dan is het toch gaaf. Hè? Ik reed daar uh, begin dit jaar een wedstrijd... en we reden met z'n drie naast elkaar. Ik was de buitenste. En dan denk ik alleen maar... oh jongens, maak nu een foto. Wat een gaaf plaatje. Ja. Hè? Dus, dus dat vind ik echt super. En ook de Huggenolsbocht... hoe ze dat gedaan hebben. Uh, de grindbakken die gebleven zijn. En, en eigenlijk zou uh, Zandvoort... een voorbeeld moeten zijn... voor de rest van de wereld hoe je een circuit aanpast voor de Formule 1... zonder dat, dat het mooie en de ziel van van, Zandvoort, van het circuit verloren gaat. Want dat hebben ze echt heel goed gedaan. En ik, ik kan niet wachten tot volgend jaar september... want het wordt gewoon één groot feest. Ja, die, uh, over banen gesproken. Hè, uh, in, in de wereld van het geld, Saudi-Arabië, Amerika, noem maar op... wordt plots een hoop geld vrijgemaakt en daar ligt een circuit. Ja. Is dat nou het grote verschil met Zandvoort? Nou, nee, kijk, een nieuw circuit heeft natuurlijk, moet natuurlijk een ziel krijgen. Hè? Dus daar kun je niet meteen, uh, niet meteen uh, uh, zeggen van dat is niks of dat is klinisch of weet ik wat het allemaal is. Maar, maar wat ik wel vind is dat als je, uh, en dat is ook het knappe hier, als je een, een baan gaat bouwen of aanpassen, neem dan, neem dan mensen in dienst die... Uh, die verstand hebben van autosport... en die daar kijken, hè? kijk op hebben. Hè? Kijk, je, je, het makkelijkste wat iedereen altijd doet... is Herman Tielke bellen... en zeggen van... Uh, we moeten een baan hebben. Maar dat is nou eigenlijk net wat je niet moet doen. Want dan krijg je gewoon een hele klinische baan. Zoals die zie ik het ook in Turkije. Ja, ja. Het, heeft, het, het, het, is, het is vlees nog vis. En er zitten wel een paar mooie stukken in. Maar uiteindelijk uh, moet het gewoon... een uitdagende baan zijn. En, en ook een baan die... Uh, uh, voor, voor het publiek... om te kijken is En als je dan ziet, hè, bijvoorbeeld een Imola... Uh, mm. dat is gewoon een mooie... oldschool baan. Aan de andere kant... Hè, moet je ook nooit te snel oordelen. Want... want uh, toen de nieuwe neuro geopend werd... in 1985... toen uh, vond men het helemaal niks. En nu vinden ze het gewoon een mooie baan. Ja. Dus hè, de, de, de, de, de tijd... doet ook wat. Maar... ik vind wel... Uh, he, want dat is dan ook... Nu we mijn grote weerzin tegenover uh, de, de huidige banen. Is dat dat je... Dat je he, kijk naar spa Francochamp, Daar hebben ze, ze zo'n uitloop dat, dat je bent eerst je... Je, je, je tank is leeg voordat je de wil raakt. En ik vind dat, dat vind ik gewoon, uh, dat moet niet kunnen. En gelukkig komen we ook op spaan franco Jean de Grim pakken weer terug. Want he, je, mag van mij, je hoeft van mij niet meteen met uh, de sirenes afgevoerd worden naar het ziekenhuis als je een fout maakt. Maar als je een fout maakt op een circuit en je gaat de baan af, dan moet je wel een prijs betalen. En de, de prijs die betaald moet worden is tijdverlies... En, uh, en dat hoeft ook niet meteen drie minuten te zijn. Maar je moet, wel, je moet er nooit voor de lijf kunnen halen. Nee, dat is, en, dat, uh, dat, en dat is hier op Zandvoort, hoe ze dat opgelost hebben, echt fantastisch. Nou, ik, ik uh, heb, en dat, dat zal je ongetwijfeld ook gedaan hebben, de, uh, de bosuitbocht, de kombocht gezien. En uh, de betonnen buitenrand vond ik zo, uh, uh, ik denk, in, in eerste instantie denk ik van nou, dat is gevaarlijk. Nee, nee, jongen. Een, een, een betonnen buitenrand, en er staat nu een mooie safer wall voor, dat is juist veilig. Dat, dat vergeet iedereen. Dat is altijd een, een, een, een, uh, een, een fout die veel mensen maken. Uh, die denken, je moet veel uitloop hebben, want dan wordt het veiliger van. Nou, van veel uitloop wordt het absoluut niet altijd veiliger. Uh, want, want je kan, je kan uh, uh, als er veel uitloop is, hebben de rijders minder respect. Want we hebben toch verder uitloopt. Dus ja. er kan toch niks gebeuren. En het andere is dat als je. De, de, ik zeg wel eens. Als je overal de vangel aan de banen zet... dan heb je minder ongelukken. En als je ongelukken hebt... dan, dan is, wordt het er vaak toch veiliger op ook. Het enige wat heel vervelend kan zijn... is dat je frontaal ergens oprijdt. Mm -hmm. maar je kan beter langs een betonnen muur schuiven... dan uh, uh, in een bandenstabel blijven haken. Ja, ik heb uh, in, in die rondleiding daar ook uh, gezien... Hè, met, met een aantal mensen... dat als je die uh, zou raken met de zijkant van je auto... dat je gewoon doorschuift. Ja, maar dat is toch heerlijk... Ja, maar je, je auto gaat wel stuk. Ja, je auto gaat stuk, maar jij blijft heel. Ik bedoel, dus, dus je, ik bedoel als je een fout maakt, dan, uh, ja, dan rijd je de zijkant van je auto eraf. Dat, dat is allemaal te repareren. Maar, maar als je, als je uh, uh, een uitloop hebt en je komt dan onder om een, om een andere hoek... Hè, kijk, een heel simpel voorbeeld. Als je uh, uh, op Imola in 1994 de muur aan de baan had gezet... was Senna niet, do was Senna niet dood geweest. Ja, dat is een harde conclusie zo, uiteindelijk. Hè? Zo, wat zei je? Dat is een harde conclusie. Ja, maar dat is wel feit. Ja, ja, ja het is wel feit. Allard, um, wat zijn de plannen voor vandaag? Nou, ik ga nu nog even uh, met wat mensen wat een koffie drinken. En dan ga ik lekker Formule 1 kijken. <laughs> ja, dat, is, uh, dat, dat gaat zo uh, beginnen, de kwalificatie. En, uh, en natuurlijk, uh, Jeroen is aan het race, hè? in Bahrein. Dat moeten we ook volgen, Jeroen Blekemolen. Ja, je hebt het nog druk. Ja, het is een druk weekend. Zoveel voor ja. de buis zitten, dat is vanzelf <laughs> Ja. <laughs> Allard bedankt voor uh, dit gesprek. Doe Erik Wijers de groeten en uh, we spreken elkaar later. Veel plezier. Dankjewel. Hoi. you're wrong Cliff Richard met We Don't Talk Anymore. Nou, dat is een heel andere Jelme, want we gaan gewoon door met praten. En we gaan uh, praten met Christel Feerman over Liefs uit Zandvoort. Christel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Uh, uh, ik zie heel vaak Liefs uit Zandvoort. En uh, wat is Liefs uit Zandvoort? Wat is Liefs uit Zandvoort? Um, Liefs uit Zandvoort is eigenlijk een blog over Zandvoort... Um, en bij een blog hoort ook uh, social media, dus uh, Instagram en Facebook. En op die blog uh, ja, vertel ik allemaal over ja, leuke dingen in Zandvoort. Of dingen die ik eigenlijk zelf heel leuk aan Zandvoort vind. En um, ja, gelukkig vinden heel veel mensen dat ook inmiddels uh, leuk om te volgen. En uh, ja, ik schrijf uh, over van alles wat in Zandvoort gebeurt. Wat je kan doen. En de focus ligt daarbij ook op uh, gezondheid en duurzaamheid. Ben je zelf zo'n voorzitter, Christel? Ja, ja. maar niet uh, oorspronkelijk hoor. Ik uh. woon hier nu uh, uh, zo'n, nou toch al zeven jaar. En, uh, maar ik kom oorspronkelijk hier niet vandaan. Nee. En wat, uh, wat, wat trok je dan om, om uh, zo'n blog op te zetten? Want uh, je bent ontzettend actief: hè? Facebook, website, uh, Instagram. Ja. Wat, wat trek je om, om dit te doen? Om dit te doen. Uh, nou ja, ik, ik, uh, toen ik hier in Zandvoort kon wonen... Nou, eigenlijk kwam ik, nou ja, niet echt met tegenzin... maar in ieder geval, uh, mijn vriend woonde hier... en uh, ik zei, nou, ik woonde zelf in Amsterdam. En ik dacht, ja, in Zandvoort moet ik nou in Zandvoort. En ja, toen kwam ik hier wonen... en toen ben ik het eigenlijk heel erg gaan waarderen. En toen zag ik hoe mooi het hier was en hoe leuk het hier was. En ik merkte wel dat ik heel vaak ook nog aan mensen moest uitleggen... waarom ik hier nou eigenlijk woonde. Zeg, maar in Zandvoort, wat moet je daar nou... En uh, nou ja, ik merk ook dat het imago van Zandvoort uh, best uh, slecht is. Dat is altijd dat dorp en dat soort dingen wordt te snel geroepen. En uh, ja, eigenlijk nu ik hier woon, kan ik me daar helemaal niet uh, in vinden. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk gewoon uh, bijdragen... om het imago van Zandvoort uh, te verbeteren. En ik ben zelf... Uh, uh, politiek, dat is niet echt mijn ding. Ik heb wel een marketingachtergrond. En uh, ik dacht, ja, wat kan ik nou doen eigenlijk voor Zandvoort... Om ja, daarin te helpen. En uh, toen dacht ik, ja, dat, dat, dan zou dit het wel kunnen zijn. En ik liep al heel lang met dat idee. En toen uh, kwam het bericht van de Formule 1 uh, dat het uh, door zou gaan vorig jaar. En toen uh, dacht ik, uh, ja, nu moet ik het gewoon gaan doen. Ik ga het gewoon doen. En toen ben ik het begonnen. En uh, ja, dus uh, eigenlijk hoop ik dat ik aan anderen kan laten zien. En uh, dat is dan voornamelijk, ik ben het in het Nederlands begonnen. Uh, dus ik richt het ook echt op mensen in de regio... Amsterdam, de rest van Nederland. Omdat ik denk dat de Duitsers... die weten het al wel heel erg te waarderen. Maar het, het ging mij echt om, uh, om de Nederlanders... Uh, te laten zien uh, ja, hoe mooi en leuk Zandvoort is. Ja, het, is uh, het, het is natuurlijk wel grappig... dat je naar Zandvoort komt. En dat je dat idee ook eigenlijk hebt. Hè? Wat moet ik nou in Zandvoort? Ja. En dat je, je bent helemaal om. Ja. Een, aant een aantal Zandvoorten zeggen... wat moet ik nou in Amsterdam? <laughs> ja... Dat zou we ook weer zijn, ja. ja. Maar je, je, bent, ja. Uh, je bent om, hè. Uh, je bent uh, redelijk verliefd op Zandvoort geworden. Want dat straalt uh, de, de foto's uh, gewoon uit. Ja. Het is ook heel breed. Je gaat van, van, van, uh, van guesthouses naar strandtenten. Uh, beach clean-up. Eigenlijk zit alles erin. Uh, ja. Behalve politiek. Dat zeg je zelf al. Dat is je dingetje niet. Ja. Maar ja. dan is de rest toch heel erg breed. Ja, het is wel heel erg breed, maar ik probeer uh, wel te uh, focussen op, je hebt natuurlijk heel veel stroomtenten, maar net en ook heel veel guesthouses, maar net ook die guesthouses dan maar uit te, te pikken. Dat ik denk, hé, hey, dat die doen het net even anders. Of die zijn uh, ja, er, er gebeurt gewoon zoveel in Zandvoort En dat, dat vind ik echt heel erg leuk om te zien. Maar ja, ook met die guesthouses en ja, mensen maken er steeds mooiere plekken van. En dat vind ik heel leuk om, om die aandacht te geven. En ik merkte ook dat daar in Zandvoort tot nu toe eigenlijk weinig mee gedaan werd. Want toen ik met mijn blog begon dacht ik van jeetje, er is eigenlijk veel meer. Er, er gebeurt zoveel. En ik doe eigenlijk, ik verzin zelf niks. Ik, ik spot alleen dingen. Want ik denk, hé, hey, dat is leuk om daar aandacht aan te geven. En ja, alles wat je aandacht geeft, groeit denk ik dan altijd maar. En uh, ja, ik merk wel dat, uh, omdat mensen dan bijvoorbeeld die een guesthouse willen beginnen... die lezen mijn blog en denken, oh, als dit uh, de, de standaard is in Zandvoort... nou, dan moet ik er ook maar wat moois van gaan maken, mm -hmm. weet je. Dus dan, ja, en hoop ik dat ik zo anderen ook stimuleer... om er uh, uh, wat actiever mee en uh, met bepaalde dingen bezig te zijn. Ja, als je die, die, die verbreding ziet, hè, en dan de meer en meer, dat, dat gaat gewoon gebeuren... zijn er... Ja. Uh, strandtenten, uh, guesthouses... die naar jou toe komen van... Goh, ik wil ook wel op jou, uh, jouw blog. Ja, ja, dat gebeurt nu wel steeds vaker. Toen ik begon, je ja, moet natuurlijk ergens beginnen... dan ben je nog klein en zo. Maar ik merk wel dat de laatste tijd dat uh, steeds vaker gebeurt. En dat ze ook merken dat het effect heeft... en uh, dat ze daarop gevonden worden. En uh, ja, dus ik krijg wel steeds meer uh, aanvragen daarvoor. Ja. Die, uh, die aanvragen, je, je, je zegt zelf... het moet iets bijzonders zijn... Ja. Um, als ik nou gewoon mijn slaapkamer wil verhuren, kom ik er dan ook op? Uh, nou, ik kijk altijd wel even of het een beetje ja, of er, of het mooi is ingericht of, mm -hmm. of er iets uh, te melden is. Het, mag, het hoeft niet per se helemaal mijn smaak te zijn of zo. Maar het zou wel zo leuk zijn als er een verhaal achter zit. Ik ben eigenlijk op zoek naar dingen met een verhaal. Dus uh, als je er wat, wat leuks over kan vermelden... als je bijvoorbeeld jouw hele uh, auto... of uh, wat klein, dat miniatuur miniatuurautootjes daar zou staan of zo... en er zit zo'n verhaal bij, mm -hmm. dan zou dat al leuk zijn of zo. Dan, dan, uh, um, so dan kan ik er wat mee. Uh, maar ja, soms krijg ik ook wel eens aanvragen en denk ik, ja, nou dat, dat past er nu niet eigenlijk zo heel goed op. Dus dan, kijk, dat is natuurlijk het voordeel van een blog. Ik schrijf heel erg vanuit mezelf... En uh, ja, ik kan zelf een beetje bepalen, nou, vind ik het, dit er wel op of dit niet. En, uh, dus uh, ja, dat, dat houd ik wel een beetje zo in de gaten. Maar ja, uiteindelijk hebben we ook alle strandtenten, hebben allemaal eigenlijk wel een, een leuk verhaal. Dus uh, uh, ook al is het uh, misschien niet het meest hippe of het meest uh, uh, ja, maar er zit altijd wel een verhaal achter. Dus dat probeer ik dan altijd wel te zoeken. Nou, er zijn uh, van, van diverse strandtenten op jouw, uh, op jouw blog en website prachtige foto's uh, te zien. Uh, dat doe je ook allemaal zelf? Ja, ik doe eigenlijk alles zelf. Ik doe, uh, nou, de website heb ik zelf gemaakt. Ik maak alle foto's zelf. De teksten doe ik zelf. Ja, alles doe ik zelf. Ik doe het helemaal in mijn eentje. Ik heb wel wat mensen om me heen die mij af en toe tips uh, doorsturen. Van hey, heb je dit gezien of, of dat. Want ik kan, ik kan natuurlijk niet uh, overal zelf zijn. Maar um, uh, ik doe alles zelf, uh, tot nu toe. Ja. Ah, dat is uh, genoeg te doen. Want als je naar jouw ja. website kijkt... Uh, over de diverse onderwerpen staat uh, heel veel geschreven, heel veel foto's. Um, ja. Doe je dit commercieel? Uh, de blog uh, doe ik niet uh, zo specifiek commercieel. Um, dat, daar heb ik echt gewoon een doel mee. Dat ik denk, ik wil gewoon echt laten zien... Uh, hoe leuk het hier is. Wat wel zo is... is dat ik door de blog kom ik eigenlijk overal. En... Uh, uh, help ik nu ook inmiddels... Uh, Zandvoortse ondernemers, maar ook in de regio... Uh, met hun marketing... en strategie en social media. En daar verdien ik dan wel uh, aan. Ja, het, dus, uh, dus, ja. Je, je besteedt zoveel tijd... aan, uh, aan blogs uh, voor, voor Zandvoort... dat het uh, ook uitstraalt... op anderen en die zijn dan geïnteresseerd... in jouw, uh, jouw kennis en hulp... Ja, ja, die zeggen ook van nou wij kunnen ook wat hulp gebruiken om ons verhaal duidelijk te krijgen. Om ons verhaal goed op onze website bijvoorbeeld te krijgen. Ook in de, in de social media, maar ook uh, eigenlijk qua strategie van nou, waar staan we nu eigenlijk voor. Welke producten verkopen, wat willen we meer aandacht geven. En dat vooral bij kleine ondernemers is dat vaak uh, een beetje ondergeschikt. Ja. En uh, ik denk dat er hier heel veel ondernemers zijn in Zandvoort die, uh, die ik daarbij kan helpen. En uh, dat helpt dan ook weer in mijn doel om Zandvoort gewoon wat beter op de kaart te zetten. En ja, om met elkaar dat voor elkaar te gaan krijgen. Dus uh, um, ja, want ik denk dat er hier heel veel in het dorp heel veel mooie parentjes uh, zitten qua ondernemers. Maar uh, die mogen best wel wat meer aandacht uh, krijgen. En uh, ja, die... zelf ook wat meer aandacht aan zichzelf geven. Dus uh, ja. Die, uh, die schop onder hun kont krijgen ze dan van liefst uit Zandvoort wel. Uh, ja. <coughs> Ik zie ook allemaal, ja. uh, en er zag het op de website, liefst uit Zandvoort kaarten. Die kan iedereen gewoon bestellen. Ja, ja, ja ik breng ze ook uh, meestal gewoon rond bij de guesthouses <laughs> om neer te leggen. En als je er echt meer wilt, dan uh, sommige hotels doen ook met hun eigen logo erop bijvoorbeeld. Dat en dan is... vraag ik daar wel wat bedrag voor. Maar uh, heel veel kaartjes breng ik rond. Die liggen in de guesthouses en uh, dan kunnen ze hun gasten daar op wijzen. van uh, Wat zijn leuke plekken hier uh, in de regio of in Zandvoort natuurlijk ook. Dus uh, ja. Nou, er wordt uh, veel, veel gebruik van gemaakt. Ja, ik uh, zie ze, ik zie ze inderdaad uh, op meerdere plaatsen liggen. ik vind ze ook leuk. En we kunnen ze ook uh, mooi ja. met, uh, naar vrienden en kennissen versturen. Ja. Um, liefst uit Zandvoort. Christel, uh, hoef ik maar in te tikken in de computer. En dan kom ik overal uit. Hè? <laughs> ja, inderdaad. Dan kom je er meteen uh, terecht, denk ik. Ja. Okay, ja, ja. Het, is, uh, het is te veel om op te noemen Vandaar ik uh, zeg, uh, tik maar liefst uit Zandvoort oh, mijn, in. en dan, uh, ja. dan zie je genoeg. Christel, ontzettend bedankt voor het gesprek. Uh, ja. We zien je straks nog wel weer fietsen door het dorp. Met je fotocel Lekker. om je nek. En ik wens je nog heel veel plezier met de blog, Instagram ja. en website. Dankjewel. Ja, bedankt. Even nog misschien één puntje wat ik ja. wil zeggen. Als mensen dingen missen of zo. Zeg, hey, dit staat er niet op. Dat is echt niet dat ik dat bewust weglaat. Maar als mensen tips hebben, mogen ze me altijd gewoon mailen. Want ik weet ook niet alles. Dus uh, tips zijn altijd welkom. Oké, okay, waarvan achter. <laughs> dus, Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. En het werd stil. Maar nou goed, het werd niet stil helemaal, want wij moeten nog een afkondiging doen. Dat gaan we ook zeker doen. Um, eigenlijk wilden we een mooie agenda hebben, maar gezien de omstandigheden is die er niet. Ik heb nog wel een tip. Loop op je dode gemak langs alle zandsculpturen, ook die bij het HDMZ staat. Aan de andere kant. En uh, geniet daarvan. De winnares is bekend. Dat zijn de zandhagedissen. Die ziet er ook prachtig uit. En die staat op het Badhuisplein. Verder zijn er nog wel wat kleinere, uh, beperktere activiteiten in het Pluspunt. Ga daarvoor naar de website van Pluspunt. En uh, daar zie je genoeg. En mocht je uh, toch nog wat willen doen... ga lekker wandelen in de duinen. Of fietsen langs uh, de mooie paden die we hebben. Wij uh, houden mij op met Goedemorgen, Goedemiddag, Zandvoort. Jelme Koper, bedankt voor de techniek. Kortdraaier, bedankt voor de muziek. Gert van Kuik, bedankt voor uh, de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend. En tot de volgende keer. Nothing's working, I've been tripping No one's perfect, chasing vision Just the surface, shirts on backwards Not on purpose, I've been learning Something bigger, than expectation Feet we're failing, I found blessings Flowing from the side of heaven Staring into my reflection Redirecting my perfection Somewhere else But When there isn't any progress Lean on truth inside the promise It is well In front of me. Dreams of who I want to be. I'm seeing every lighting page. But I find that everything I am is everything I should be. I don't need to run. Nothing's working, heart is turning, vision's clearing, still I'm nerdy. <laughs> what I am, what I am, what I am, what I am is something more than I can plan. Go tell me now. I don't mean to run away. I've been standing on a stage.